7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Google en Apple slaan de handen ineen om contactonderzoek via smartphones mogelijk te maken. Daarmee wordt het makkelijker voor overheden om daarvoor apps uit te brengen. Uiteindelijk wordt contactonderzoek volledig ingebouwd in het besturingssysteem. Het is de bedoeling dat er zo weinig mogelijk informatie op de server van een overheid wordt opgeslagen. Het kabinet zei dinsdag ook te denken aan apps om in kaart te brengen met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. De marie heeft tientallen bekeuringen uitgeschreven bij extra controles in Limburg. Een man werd bij de grens aangehouden omdat hij gezocht werd voor meerdere diefstallen. Andere bekeuringen werden gegeven omdat er meer dan twee personen in één auto zaten. Mensen die dit paasweekend vanuit Duitsland naar Nederland willen... krijgen bij de grens dringend het advies om terug te keren. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 33 gedaald... ten opzichte van een dag eerder. Maar deskundigen vinden het nog te vroeg om te zeggen of de piek daarmee voorbij is. De afgelopen 24 uur zijn 115 nieuwe sterfgevallen gemeld. En dat zijn er minder dan gisteren, toen waren het er 148. Volgens de officiële cijfers zijn nu meer dan 2500 mensen overleden aan het coronavirus. In Den Haag is gisteren een illegaal bordeel opgerold... In het pand aan de Heemstraat waren vrouwen aan het werk die normaal gesproken in de Doubletstraat werken. De ramen voor sekswerkers daar zijn op dit moment gesloten. De politie kreeg een tip dat er in de woning in de Schilderswijk prostituees aan het werk waren. Bij controle bleken er inderdaad wel erg veel mensen naar binnen te gaan. De drie vrouwen die aan het werk waren hebben een boete gekregen... omdat ze een contactberoep uitvoerden terwijl dat op dit moment niet mag.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 Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, La gente está muy loca Ka, Ka, Ka, Ka, Ka, Ka, Ka, Ka, Ka, Ka, Genta esta muy loca, loca. loca. loca. what FIFA la noce FIFA los digest FIFA la fiesta, FIFA la noce FIFA los digest FIFA la fiesta, FIFA la la fiesta, la la fiesta, la la fiesta, FIFA la la fiesta, FIFA la la fiesta, FIFA la la fiesta, la fiesta, FIFA la fiesta, I couldn't believe that I was leaving, so I called my own Johnny and I said to him Johnny, la gente está muy loca, what the fuck Senta, staan we lokaal. Santa esta muy loca. loca. loca. What the fuck? loca k wat EFM Don't you worry, promise you that I'll be coming home So trust me when I say, yeah, I'll be back before you know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 I'm waiting the door. Thank you.